van Goedenavond, een schietpartij op de snelweg A59 bij Heusden. Een auto met daarin drie mannen is vanavond beschoten. Een van hen raakte licht gewond, meldt de politie op X. Mogelijk zou er vanuit een andere rijdende auto zijn geschoten. Waarom, is niet bekend. De drie mannen in de beschoten auto zijn aangehouden. Het aantal asielaanvragen in ons land is vorig jaar flink gedaald. Blijkt uit cijfers waar trouw over schrijft. Het gaat om mensen die voor het eerst asiel aanvroegen in ons land. Dat waren vorig jaar een kwart minder dan het... Het, jaar ervoor. het heeft vooral te maken met dat er veel minder asielzoekers uit Syrië naar Nederland kwamen. De premier van Denemarken gaat morgenochtend ontbijten met NAVO-baas Rutte. Ze wordt dan gelijk bijgepraat over de laatste stand van zaken rond Groenland dat bij Denemarken hoort. Rutte maakte gisteren met president Trump afspraken over het eiland. NAVO-landen gaan Groenland samen verdedigen. Trump wilde Groenland overnemen, maar Rutte praatte dat gisteren uit zijn hoofd. En sport, ja, geen lekkere avond voor Go Ahead Eagles in de Europa League. In Frankrijk werd ruim verloren van Nice met 3-1. Go Ahead Eagles kan een langer verblijf in Europa, daarom ze vrijwel zeker vergeten. FC Utrecht speelt thuis tegen Genk, die wedstrijd is nog bezig. Er werd namelijk drie kwartier later afgetrapt... omdat de ME het uitvak met Genk-fans had leeggeveegd. Er was een groep namelijk door de beveiliging gedrongen... zonder dat ze waren gecontroleerd. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht regend. Kan gaan vriezen. Daarom is er ook kans op ijssel, vooral in het noorden van het land. Daar geldt vannacht en morgenochtend code oranje. Morgen wolken een beetje zon en 0 tot 10 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, twee flitsers gezien. Langs de A27 staan ze Utrecht richting Gorkum bij 65.9. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 216.0. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90s. Een week lang alleen maar pareltjes uit de 90s. En je kan stemmen op jouw favorieten. Dat is het leuke aan die lijst. Die wordt samengesteld aan de hand van al die stemmen die binnenkomen. Dat doe je via chipmusic.nl. Dankjewel Marley, dankjewel Hein, Thomas, dankjewel Jury. Die stemden allemaal op het volgende nummer uit 1996. Even een beetje hakken en zagen. Charlie Lonois Metal Tio. Dit is Hardcore Feelings. Q. Yeah. van de 90s de 500 beste uit de jaren 90 volgens jou new music knok tegen de klok spelen. Uh, als jij een mooi bedrag wint, ga je ermee doen? Een weekendje weg met mijn man. Nou, dat is dat vind, dat is een leuk. Uh, dat, moet ja. dat moet je echt doen. Dat is alweer een tijdje geleden. We zeiden laatst al van nou, we moeten het binnenkort weer eens plannen. Ja, ja, leuk. En, uh, en waar ben je dan heen? Ja, Portugal, Spanje. Oh, een echt in het buitenland? Weg. Echt een wie even stedentripje of zo, ergens? Net oh. Even de zon opzoeken. Ah, ja. Ja, ja, ja, snap ik. Ja, ik heb eh, weer ja. nog een tip. Of niet? Vind je dat vervelend? Jawel. Ja, ja, leuk? Weet ja. En dat, ja Ik ging vorig jaar of was dat al twee jaar geleden? Weet ik niet. Maar dat, ik ben ook een beetje in een gier. Dus ik hou niet zo van uh, hele dure tickets en zo. Wat nee, je moet even niet. goed kijken. Gewoon eventjes op die uh, websites van die, uh, die airlines. Maar een ja? Nice, bijvoorbeeld. Nice, Zuid-Frankrijk. Ja? Vaak lekker weer. Ja? Goedkope tickets. Goedkope tickets. Okay. Vaak ook, nou ja, Londen is dan minder lekker. Als je echt lekker weer... Londen is dan ook ja, is wel goedkoop, nee. maar het is, het is niet lekker. En nee. uh, Kopenhagen is ook echt een hele leuke stad... om een weekendje oh, naartoe yeah. te gaan. Daar ja. moet je, wel, je moet ook daarvoor wel even het weerbericht in de gaten houden. Maar Nies is zou ik dan zeggen als tip. Heel nou, leuk, dank je. Ja. Ja. Ja. Nou, neem dat even mee. We gaan <laughs> eerst natuurlijk wel even geld bij elkaar sprokkelen. Want dat is wel belangrijk nou, natuurlijk. precies, dat hoop ik. Ja, ja. ja. Zo, knok. Knok tegen de klok. We spelen dus knok tegen de klok, werkt als volgt. Je hoort geldbedragen oplopen, Roep stop voordat de klok afgaat... dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, win je niks. Nou zit ik te denken, Sjoukje, het is donderdag. Ik ben in een gekke bui. Heb jij, uh, heb jij gisteren toevallig geluisterd of niet? Nee. Oei, nee. oei, oei, oei, oei, oei. Want uh, ik, ga je nu, ja, ik ga het aanbod alsnog doen. Je mag zeggen of jij de klok van gisteren wil... of wil je een gloednieuwe klok van vandaag? Oh. Ja, als je dus gisteren had geluisterd... had je dus weten tot hoeveel je je had kunnen gaan... dat je het gewoon maximale eruit kunnen halen. Nee, ik ga niet zeggen hoeveel er is, want dan slaat het ergens me op. Nee. Oh, wat nee. erg. Ja. Oh, nee. Nou, ja, zeg het maar. Wordt het een nieuwe klok... of wordt het die van gisteren? Ja, doe maar van gisteren dan. Ja? De klok van gisteren? Ik hoorde je toen net wel wat zeggen, ja. Want het wel een hoop bedrag was. Ja. Oh. Ja. Heb ik dat gezegd? Ik kan me niet meer herinneren. Nou, misschien is het... Er... Ik weet het niet. Oké, okay, nou. sjoukje, um, dan heb ik de klok van gisteren klaargezet. Dan uh, is alleen nog de vraag, ben je er klaar voor? Ja. Dan wens ik jou heel veel succes. Daar ga je. Dank je. 32 euro. 67 euro. 70 euro. 112 euro. 143 euro. 199 euro. Stop. En daar zijn ze stop. Hey, 199 euro. Sjouwtje... Lekker bedrag! Gefeliciteerd Lekker, ermee! Ja! ja. Dankjewel! Eh, trouwens, dat is hetzelfde bedrag als Jelmer. Gisteren deed Jelmer dus dezelfde klok um, en die won ook 199 euro. Die zou op exact hetzelfde moment stop. Um, ja? Maar ja, als je dus gisteren had geluisterd, dan had je dus uh, ja, het volgende uh, al lang geweten. Ja, nou, laten we toch nog even luisteren. Ja. Tot hoeveel die was gegaan. Ja, dat was wel een stukje. 241 onder. euro. En daar bleef het niet bij. Ah. 283 euro. Oeh mm, yeah. ja. Ja. Ja, en daar was het wel klaar. Ja, 283 ja. euro. Ja, ja, ja, het is, ja. ja, 90 euro toch meer dan uh, dat jij hebt ja. gewonnen. Maar goed, hey, uh, gegeven paas. Ik ben al hier al heel blij mee. Ja. Hey, ik zit even, is het leuk om, uh, om de klok van vandaag dan alsnog te luisteren? Ja, ik heb ook geen idee. Of, of zeg je van ik wil mezelf dat niet aandoen? Nee, dat denk ik. Nee. Ik wil het wel weten eigenlijk. Schauke, ik wil het wel weten. Mm -mm. Je wil het echt maar. niet horen. Je wil, je wil echt niet weten wat er vandaag in had gezeten. Ja, ik wil het wel horen, maar dan je zeg maar die 199 euro wel, nee, toch? Zeker, zeker, zeker. Tuurlijk. Die, die 199 euro heb je binnen, dus daar gaan we niks meer aan doen. We gaan het spel ook niet opnieuw spelen, maar gewoon even luisteren... tot de die oh, okay. was gegaan. Ja. Is goed. Zal, zal ik hem gewoon even starten? Ja. Oké, okay, dan, ja. dan luisteren we gewoon nu even... Dus dan gaan we nu even de klok van vandaag luisteren. Nou, die, die, had, die had zo gegaan. 44 euro. Ja, toch benieuwd. Ik ben toch benieuwd hoeveel we ja, is. Het? Ik ja, ik wel. Ja. Ja. 92 euro. 92 euro. 123 euro. Ja. Ja, ja, ja. 124 euro. Oké, okay, ja. 125 euro. 125 euro? Ja, ja, 125. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, okay. Als, je nou nee. al, ja, als je daar had gewacht tot op 99 euro, was je met niks naar huis gegaan. Precies. Hey, je hebt het ja. fantastisch gespeeld, Sjoukje. Ik wens jou een fijne avond oh. en veel plezier op de citytrip. Ja, dankjewel. Yo. Heel erg bedankt. Doei doei. Doei, doei. doei doei. Morgenavond bij Stefan weer een nieuwe ronde. Knok tegen de klok en maak je kans op een extra zakcentje. Sometimes I turn off the world. It still keeps me still spinning around. It feels like a spell that I can't break.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 All because you came for me Nog steeds de nummer 1 in de top 40. Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Of die uh, deze week ook opeens staat, hoor je morgenmiddag vanaf 2 uur in een nieuwe top 40. Dan even wat anders. Stel, je loopt in de IKEA. En je krijgt de volgende dag een appje van je buurman met de vraag... Heb je alles kunnen vinden? Ja, dat is, dat is toch eng, toch? Dan voel je je toch bekeken. Dan denk je ook van ja, hè? Maar hoezo stuur je nu dat appje? Ja, inderdaad, ik liep gisteren in Ikea. Nou, ik had het dus vandaag ook. Ik kreeg dat appje net, vijf minuten geleden. Niet van mijn buurman, maar van iemand anders. En die persoon die ga ik zo meteen even bellen. If you wanna dance in my hands, in my en ook Maal Smit komt eraan. Stay if you want dance. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België.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 Hey, pst, sla die doos chocolaadjes toch lekker over? It's Probeer wat nieuws. Ga voor Valentoys. Easytoys.nl. Altijd denken met extra korting? Download de Tango app. Iets nieuws proberen? Shop nu.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 from waiting. better with you. Sometimes when love is calling, I just try to take it slow. Oh, oh, oh. oh. It's gone the other morning, like those angels in the snow. Oh, oh, oh. oh. On the way to the bay, it by the way the sun shines on your face. Oh, oh, oh. If you say you we'll stay, we can feel the light dance night way cause all the night is young we're drinking cocktails in the sun DJ plays that song you and I Stel, je loopt in de Ikea. En je krijgt, uh, nadat je daar bent geweest, een appje van de buurman. Heb je alles kunnen vinden? Ja, heel eerlijk, dan voel je je toch bekeken. Die buurman was blijkbaar ook in de Ikea. Die stuurt jou een bericht en die heeft jou daar gezien. Maar die heeft niks gezegd. Die stuurt alleen achteraf een berichtje. Nou, Ik had het dus uh, net ook. Ik kreeg uh, dat appje kreeg ik net binnen. Niet van mijn buurman, wel van iemand anders. In de Q Music app. Die ga ik nu even terugbellen. Ik hoop dat hij opneemt. Kas, als je dit hoort, neem op. Hallo? Kas? Met wie spreek ik? Ja, goedenavond. Je spreekt met Lars van Cure Music. Hoi? Ja, Kas, ik dacht, ik ga je toch even bellen, want ik kreeg net dat appje van je. Ja? Jij bent zien lopen in de Ikea. Zeker. Maar werk jij in de Ikea dan? Nee. Moest jij zelf ook wat hebben? Ja. Wat, wat, moest, wat moest jij zelf hebben dan? Pannen. Pannen? Oh ja? Ja. ja. Waar, waar zag je bij lopen ergens? Bij, want ik heb heel lang bij de verlichting gestaan. Ik ben, was het daar ja, of was, niet? Nee, was volgens mij bij de, bij de glazen en zo. de glazen? Ja, ik ben, ja, ik ben heel snel zeg maar, naar het zelfbedieningsmagazijn gegaan, inderdaad. Ah. Ja, bij de glazen? Oh ja, nee, inderdaad. We hebben nog even gaan kijken of we nog nieuwe borden pakken of niet. En uiteindelijk... ja, mij was het daar ergens, ja. Ja, bij de borden. Ja, oké. Okay, ja, nee, dat heb ik. Euh, <laughs> nee, hebben uiteindelijk niet gekocht, trouwens. Oh. Hey, maar wat grappig. Uh, maar jij bent wel geslaagd, of niet? Ja, ik moest alleen een paar pannen hebben en uh, nog al die meuken natuurlijk, zoals uh, borstel, afwasborstel en dat soort dingen. Ja, het is het lekker hè, maar je, je loopt daar voor één ding en je, je, je wordt heel hebberig. Ik zei nog tegen vriend: ik word heel hebberig. Van IKEA, ja, ja. Lijkt, het lijkt allemaal goedkoop, maar uh, dat is het natuurlijk nee, niet. Nee, ja, uiteindelijk sta je toch gewoon weer 30, 40 euro af te rekenen terwijl je voor één kledingroller komt. Maar goed. Ja, ja. ja dat, klopt, dat klopt. Oh, die heb ik ook nog gekocht. Hoor. Ja, zie je? ja, kledingrollers. Ja. Ja, ja, ja. ja ik, ook, ik ook. Ik heb er ook eentje gekocht weer. Ja, want zwaar. Ja, ik uh... ga erbij. hey maar Cas, uh, jij zag mij, maar waarom heb je niet even gezegd van, hé, hey, hallo? Nou ja, ik twijfelde eerst of jij het was. Oh. Uh, toen zei ik tegen mijn vriendin, volgens mij is hij dat. En toen uh, keek ik op Instagram en toen zag ik jou, ja. Ja, ja oké. Okay. Okay, laat, jou, laat jou lekker Ja, shoppen. dat okay, is ook... Je vriendin. Ja, sympathiek, sympathiek. Ja, vriendin inderdaad. Ja, vriendin. Ja. Ja. ja, sympathiek. Had ook mijn zus kunnen zijn natuurlijk. Nee, het was mijn ja, vriendin. Ja, nee, nee, het was mijn vriendin. Je lijkt niet op de... Dus. Nee, dat klopt. Totaal niet. Nee, in niks. <laughs> um, <laughs> nou, Kast, uh, Nou, tot de volgende keer in Ikea, denk ik. Ja, spreek was. Ja, dat is goed. En, en uh, als je me dan weer ziet... Zeg het dan even, tik me even aan. Dan eten we samen even hoddokkie. Bij de kassa. Ja, ik, die heb ik trouwens wel op, maar ik vond het niet zo lekker. Nee, maar hebben ze heb zeker die plant genomen? Die, die is goor. Nee, nee, nee. nee. Ik had wel de normale, maar vroeger waren ze beter. Net als het ijs. Die kon je nog bijvullen. Ja, dat is niet meer. Maar ik zag wel. Nog oh, even één tipje. Ik zag op TikTok. Als je dus ijs neemt, dan moet je even tegenhouden. Want dan gaat automatisch dat hongetje naar beneden. Maar als je dat met je vinger tegenhoudt, dan krijg je meer ijs. Ja, ja. ik zal het nog houden. Maar ben ik nu op de radio? Nee toch? Ja. Wel? Ja. Oké, okay, dan uh, doe ik het goed aan mijn moeder en mijn vader. <laughs> Dat is goed. Bij deze gedaan. Kal, dankjewel. Okay. Fijne avond jongen. Hoi. Dat is Blessings Back je Music. Ik zat vandaag een beetje te scrollen over de Instagrams en toen zag ik daar een filmpje voorbij komen van Yves Berendsen samen met La Fuente. Dat heeft zich afgespeeld tijdens de Vrienden van Amstel, denk ik, op een afterparty. La Fuente stond te draaien en die draaide Yves Berendsen terug in de tijd in een soort van remix met Cannonball van Showtack. Nou, ik heb even van Instagram... <tieden> Dit is de audio van Instagram. <tieden> Je voelt hem eigenlijk al een beetje aankomen hè? Ja ja. Ja ja. ja. En toen dacht ik ja, vanavond hebben we natuurlijk een nieuwe foute start. startbackje music beginnen we de nieuwe dag niet goed, maar fout met een liedje uit het foute uur. Ik denk dit is dan gewoon hele goede inspiratie. De vraag is dus, wil je zo meteen Eve Berendsen horen? Ja, als ik in de tijd dan wel met jou. Of ga je voor Showtag en Cannonball? Ik kan, ook. ik kan zelf niet kiezen. Daarom staat er nu een polletje in de Q-music-app. Stem op je favoriet. En het nummer met de meeste stemmen ga ik zo voor je draaien. Dus kom maar door Wordt dat Yves Berendsen of Showtek? Stem op je favoriet in de poll in de Q-music-app. Ondertussen Rattle Chili Peppers. Dit is Other Side by Q. How long, how long, will I slide? Will separate my side? I don't. Abracadabra, back to music. Hey, uh, zometeen is het uh, middernacht, dan uh, is het officieel vrijdag. En bij Q beginnen we de dag niet goed maar fout. Uh, met een liedje uit het foute uur. Ik uh, heb een uh, polletje gestart in de Q-app tussen deze twee. Ja, als ik Terug in de tijd van Yves Beritsen Of deze van ShowTech en Justin Prime: Cannonball. Ja. Uh, nou, moet ik eventjes bellen met uh, Marije. Met Marije? Hé, hey Marije, met Lars van Cure Music. Hé, hey Lars. Hé, hey, uh, ja, voor de foute start zometeen. Yves Berends ja. of uh, Showtech. Maar, ja. Ik ga niet stemmen. <laughs> je gaat niet stemmen? Je doet het gewoon nee. niet? Je vertikt nee. het? Ja, precies. Je wil ze allebei horen? Ja. Ja. Heel erg? Ja, nee, nee. dat is niet erg. Jij maar... ook, hè? Jij ook. Ja. Ja, ik vind ze nou, eigenlijk ook allebei wel lekker. ja, Het is dus... natuurlijk vanuit de, de inspiratie van Vrienden van Amstel. Ik zag een, een Instagram story van uh, Yves Beretsen met Lafouwente. Ja, ik hoorde het, ja. Ja, en Lafouwente heeft dus daar een soort remix tussen die twee gemaakt. Dus een soort ja. mash tussen Terug in de Tijd en Kennenbal. Nou zit ik even te denken, jij wilt dat ik ze alle twee draai. Zal ik dan... Ja. Kijk, ik ben ook uh, DJ in het weekend. Ik draai ook... Ik moet de, dit weekend ook weer ergens naartoe... naar uh, de meren, moet ik weer op een voetbalvereniging. Te... Zal ik gewoon even mijn laptop openklappen... en proberen dit na te maken? Dus dat nou. we dan... Dat ik dat ze alle twee draai, maar niet na elkaar... maar gewoon door elkaar heen, hè? Dat is La Fou nou, dat is top. Goed. Ja, dan ga ik mee akkoord. Dan stem dat... ik daarop. Oké, okay, dan ga ik mijn innerlijke La Fou -wente, ga ik nu even channelen. <lacht> en dan ga ik hem zo draaien. Oké, okay, chill. Okay. Nou, blijf nog even luisteren.